Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In verschillende steden grijpt de politie in. In Rotterdam is een waterkanon ingezet tegen relschoppers. Die gooiden met stenen naar de politie en staken vuurwerk af. Het gedoe begon aan het begin van de avond in Rotterdam-Zuid, zag verslaggever Roel Pauw. Rond 7 uur, dat was het afgesproken tijdstip, waren daar inderdaad tientallen. Op den duur honderden jongeren. En uh, ongeveer vanaf tien over zeven is de politie begonnen ze te verspreiden door de, de wijken. Straten werden afgezet. Uh, de M'ers joegen ze op door de straten. Uh, op een gegeven moment is ook het waterkanon ingezet. Die heb ik net in actie gezien. En uh, de jongeren gingen daarvoor uh, op de loop. Verschillende aanhoudingen gezien. Ook op andere plekken zijn confrontaties tussen relschoppers en de politie en zijn mensen opgepakt, zoals in Gelenen Den Haag. In verschillende steden door het hele land worden maatregelen genomen, zo gingen supermarkten eerder dicht. Verwar demonstranten niet met relschoppers. Die oproep deed de voorzitter van het veiligheidsberaad, Hubert Bruls, na afloop van het overleg met de burgemeesters. Hij piekert er niet over om een verbod in te stellen. Een demonstratieverbod, dat kan echt niet. Dat moeten we ook niet willen. Maar het is wel goed om eisen te stellen aan demonstraties waar je duidelijk het zicht hebt in deze coronatijd, totdat het zo niet kan. De eisen zouden dan zijn een maximaal aantal mensen of alleen demonstreren tijdens daglicht. We vinden maar één persoon op bezoek. Een groter probleem dan de avondklok. Blijkt het onderzoek dat de NOS heeft laten doen. Zeven op de tien mensen vindt het goed dat het kabinet de avondklok heeft ingevoerd... En hoewel maar liefst 75% van de Nederlanders achter maatregelen van het kabinet staat... willen 1 miljoen Nederlanders af van de lockdown. Zijn vaker mannen dan vrouwen en veel zijn jongeren in de leeftijd van 18 tot 24. Amerikaanse transgenders mogen weer het leger in. Dat mocht vier jaar geleden ook al, maar Trump had het in zijn tijd als president verboden. De nieuwe president Joe Biden heeft dat verbod nu dus weer teruggedraaid. En dan nog het weer. Het trekken vanavond winterse buien over het land. In het noordoosten kan het gaan sneeuwen en daar is het ook glad. Morgen zien we de zon en is het zo'n 5 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A10, de ring amsterdam west richting Zaanstad... vanwege opruimwerkzaamheden in de koenten nog steeds dicht. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot morgenochtend 5 uur. Het verkeer richting Zaanstad in Noordelijker kan omrijden via de A10 de Ring Zuid en de Tunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Normaal gesproken op uh, zaterdagmiddag wel eens uh, naar een uh, andere radiozender uh, in het landen. Naar Radio Kapelle. Uh, en dan zit tussen 12 en 2 zit er een programma Zwaardvis uh, genaamd. Ik zou, zou bijna zeggen: als we uh, Willem zitten luisteren, dit zou zomaar op jouw uh, playlist uh, kunnen staan, denk ik. Uh, wat dat we uh, Portland Row. Uh, Grunch uh, vanuit niet Seattle. Of daar, uh, daar heeft de grunts een beetje min of meer uh, de wortel. Geschoten, maar dat komt dus gewoon uit Alkmaar. Ja, ja. met een uh, eerste album die is 15 januari gereleased. Ja, nou Ook dat, nog net. Dus dat is, uh, even kijken, dat is vorige week geweest. Uh, ja, thuis. heel gezien. Dus uh, we zijn uh, redelijk uh, vers met uh, Portland Row, maar we zullen er uh, ongetwijfeld nog op uh, terugkomen. Is het niet bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, dan wel ergens anders. Ja, hier, behalve op het FM natuurlijk. Maar dan niet bij ja voor twaalf. Nee, nee, maar uh, wij kijken gewoon uh, altijd even net uh, wat verder met, uh, met alles en nog wat. Ja, uh, toch? precies. Ja. Uh, dit uur, uh, Jip, want we gaan nog uh, een gesprek voeren. Ja, met Singa. Uh, ja, uh, want zij uh, heeft ook al iets uh, gedaan waarvan we denken dat uh, zou best uh, mainstream kunnen worden, denk ik. Ja, ik ben heel benieuwd. Dat ja. lijkt me leuk ja. um, we hebben natuurlijk uh, nog uh, meer want uh, Pong is uh, een band die uh, Marcus en ik sowieso kennen van Drop Act wordt jij, jij hebt er ook al uh, rondgelopen ja ik, ik zie ze ook altijd voorbij komen ja. Zelfs op een uh, reclamebeeld van Zalando op een gegeven moment. <laughs> Zo hebben ze dat al als... eens Ja, dan... Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar ik zag het op een gegeven moment ergens voorbij komen. en Die hadden een een of andere campagne ermee. Ja. Uh, want uh, de, ja, de omschrijving van hun pop, dat is ook wel heel bijzonder geloof ik. Ja, ze, noemen, ze hebben het zelf Fus Pop genoemd. Hm? Die laat horen dat snoeiharde muziek ook vrolijk en cute kan zijn. Ja, um, ze hebben, ondertussen hebben ze al wat, uh, wat uitgebracht. Want wat ik hier heb klaarstaan, dat is augustus. Ze, ja. hebben, ze hebben meer uitgebracht. Top. En in september volgens mij een tweede single en die heet het Two. Ja, nou wij doen het nog even met die single van, uh, van augustus van het afgelopen jaar. Dus Down the Rabbit Hole. Chris West, want uh, dat is uh, de frontman van, uh, van de band. Uh, General Redbeard. Ook uh, net als Pom uh, hebben ze ooit uh, meegedaan aan uh, de Robact. Dat wordt Pom uh, vrij recent, want dat is uh, diegene die afgebroken is. Ja. Dat Geluid. moet wel heel frustrerend zijn voor een band. Helaas uh, mag je eindelijk meedoen of ga je door, ja. wordt afgebroken. Uh, zit je net in februari. Ja, we gaan lekker naar de finale. Precies. We kijken wel uh, uit naar een bevrijdingspop. Misschien uh, gaan we het redden tot aan het hoofdpodium. En dan komt er ineens zo'n shit-virus voorbij. <laughs> ja, ik gooi dan even een lekkere route in de En daar hebben we gewoon nu dik een jaar mee te maken. Want ook uh, de versie van 2020-21 is helemaal geskipt. Dus, ja, uh, dus... echt naar. Ja. Ik vind het gewoon heel vervelend worden intussen. Ja, ja, ja. je bent niet de enige. Uh, nee, we hebben hier een muzikale burgemeester in dit uh, dorp. Die hier in Molenburg. Nou, die heeft in augustus ooit nog eens uh, gezegd... ik verlang daarnaar. Ja, iemand, ik denk dat intussen heel veel mensen ernaar naar Een zaaltje of zoeken, uh, gewoon uh, nieuwe bands ja. Dat is uh, toch wel een beetje de hobby van, uh, van David Modenburg. Dus wat dat er gaat. Uh, zit je in goed gezelschap? Hoor. Ja, dat is mooi. Ja. Hij uh, is trouwens ook een van de, de mensen die uh, vervent uh, een, een bezoeker is van Bevrijdingspop. Nog mooier. Ja, maar, zeker. Uh, uh, maar ook uh, David, als je luistert. Het zit er dit jaar weer niet in, hoor. Dus, uh... Helaas, helaas. <laughs> um, Penthouse. Dat is uh, de volgende band. We hadden net uh, een beetje grunge rock. Maar deze band maakte iets anders. Ja, ja. Fuzzy Alternative Rock, maar dan van Nederland. En dan worden ze vergeleken of ze hebben inspiratie gehaald... van Nirvana en Queens of the Stone Age. ja. Want dat, uh, dat is ook een illustere band. Maar ik denk uh, dat dat wel, uh, wel overeenkomt. Um, ook de titel is, denk ik, wel heel erg uh, leuk uh, als je dat uh, hoort. I'm not your bunny, honey. Penthouse. Hoe alles weer in het honderd liep Met trots, daar is niks van over Het is de laatste keer, zeg ik Maar vrees dat het is gelogen is geen van wie ik was Ik ben zonder jou beter af Toch smeek ik lieve schat, blijf, blijf. Ja, ik heb gesopen Mijn aangeschoten beeld, want jij haalde de trekker over En ik schrijf een trekker over Eerst was je mijn liefde Nu ben je een liedje Want waar vrouwen verdwijnen, blijven teksten over En met loten m'n spring ik weer in het diepe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 is min of meer even centraal gesteld vandaag. Uh, dat heeft te maken met de app-groepen waar, waar ik op aangesloten ben. Maar ook de drie anderen. En een van die drie die zit ook tegenover mij. Dat is Jip. Uh, want we vonden eigenlijk uh, allemaal dat Engel wat meer aandacht mocht hebben. Jazeker. Ja. Helemaal mee eens nog. Ja. Uh, wa wat is het eigenlijk uh, een beetje. Uh, een beetje uh, het, is, uh, het heeft dan toch iets met een soort hiphopachtig ja, iets. Hij is iets meer. Voor mij is Engel is iets meer hiphop mee bezig. Ja. En dan heb je nog die combinatie nu weer met Paul de Munnik. En dat draait het dan weer een hele andere kant op. Ja, uh, Het maakt het wel heel erg bijzonder. Een ja, dat, dat, dat, dat goede ziet. combinatie wel. Ja, ja dat, dat blijkt wel. Want ook deze uh, die, uh, die hebben. Uh, ja, uh, dat is iets van de laatste week is dat uitgebracht, geloof ik ook. Hè? Break. Yeah. Ja. Dit dus, uh, is ook nog een vrij recent nummer. Ik geloof zelfs uh, nog net na de uh, jaarwisseling hebben ze dit uitgebracht. Uh, ja, dus nog geen drie weken oud. Nee. Nou, dan, dan, dan mag je wel. Op het lijstje denk ik uh, zelf. Daarvoor uh, uh, penthouse met uh, I'm Not Your Bunny Honey. Ik heb het uh, iets anders, uh, maar. Uh, Joan Kops, de frontvrouw van de band, heeft mij toen gecorrigeerd. Die zegt: ja, je de bunny, honey, dat uh, de bunny moet voor de honey. En ik had honey bunny. Dus, uh, maar goed, ik werd, uh, staande de uitzending een beetje, uh, dat werd dat even rechtgetrokken. Oh my pitches. Dat is ook een heel leuk uh, verhaal, want ze komen uit Hoorn. Maar er is natuurlijk nog, ja. nog iets meer over ja. te vertellen. Ze zijn uh, man en vrouw, ze zijn getrouwd. Hm? En hij komt dan uit Amerika, maar ze wonen intussen dan weer in Hoorn. Mm -hmm. Dus nog wel Noord-Holland natuurlijk. En geen Amerika. Ja, uh, het nummer wat ze hebben gemaakt... dat is ook alweer van afgelopen zomer. Het nummer dat heet Black and White. Moment uh, zitten we uh, buiten de uitzending uh, over alles en nog wat uh, te praten, maar ondertussen vergeten we ook nog bijna dat er uh, nog een interview uh, moet uh, gedaan moet worden. Heel belangrijk, niet ja. vergeten. <laughs> nee, niet vergeten. Uh, en dat interview dat gaan we doen met uh, uh, uh, Singa. En achter Singa schuilt Eva van Leeuwen. Goedenavond. Goedenavond, hi. Ja, ik heb, uh, ik heb het even zo moeten introduceren. Maar dat vind je niet erg, denk ik, toch? Nee, hoor, is helemaal oké. Okay. Ik wil hem wel even wat gelijk rechtzetten. Het is Singa. Singa. Oh, ja, Zeker ja, toch? Goed. Dat klinkt net even wat, uh, wat, uh, wat chieker hè? Oké, okay, nou, dat, dat zullen we dan uh, bij deze dan, uh, doen. Singa. Singa. Oké. Okay. Ja, ik, ja. Ik, ik moet dan altijd denken: uh, aan jaren geleden, wat ik uh, had ik op een gegeven moment, uh, dan ging ik naar mijn uh, vaste Chinees Indisch restaurant en dan had ze een Kip Singa. Dus, oh echt? Ja, op die manier kan ik het Ezesbruggetje mooi onthouden. Dus, uh, ja, heel goed. Dus <laughs> denk maar aan de Chinezen. Ja, nou, ja goed. Uh, <laughs> <laughs> jij bent niet van Chinese afkomst. Jij komt gewoon naar Nederland. <laughs> uh, want uh, je viel me op op een gegeven moment. Uh, want uh, in de voorbereiding naar, uh, naar dit toe, uh, dan kijk ik wel eens even stiekem op de 3 voor 12 Noord-Holland pagina. En daar stond, mm -hmm. daar stond al iets op uh, over, over wat jij hebt uh, gemaakt. Maakt. Klopt, ja. Ja. Um, is, ja. Ben je van huis uit een muzikante? Ja, ja, ja sowieso. Ik ben uh, heel vroeg begonnen. Ik denk dat ik dertien was of zo. Dus stond ik op het podium voor het eerst. En sindsdien ben ik er nooit meer afgegaan. Hmm. En um, nou ja... Uh, Heel veel gespeeld, heel veel uh, in het koffersje ook gezeten en heel veel geschreven, maar elke keer te bang om dingen uit te werken of te denken dat ik niet goed genoeg was, bla bla bla. Ja. En nu twee jaar geleden dacht ik, uh, ja nee, ik moet het echt gaan doen, anders uh, nou, komt het er misschien niet van of zo. Of zo'n gevoel had ik van, ik ja. weet, ik moet nu echt knopen gaan doorhakken. En toen ben ik, uh, nou ja, heb ik gewoon voor mezelf gekozen en uh, heb ik een hele dikke... Uh, Eerste show in Ditten uh, kunnen draaien in uh, 2019. Dus daar ben ik super dankbaar voor. En het is echt een geweldige uh, geweldig project tot, uh, tot, ja, tot nu toe eigenlijk geweest. Ja, uh, ik hoorde je. In, uh, nu je het hebt uitgebracht, hoorde ik je dat je dat je een worsteling uh, hebt doorgemaakt. Zo van moet ik het uh, wel gaan doen. Wat doe je dan als je op een gegeven moment daar toch niet zeker van bent. Uh, wat, wat doe je er dan aan om, om dat dan een beetje op te lossen? Um, nou ja, eigenlijk sinds ik de, uh, echt ben begonnen met singa, zeg maar, ben ik er wel volle bak voor gegaan, dus dan was er ook geen twijfel meer, maar de jaren daarvoor was, was, ja, zat ik gewoon ook niet, niet zo goed in mijn vel en veel onzekerheden en angsten en zo, en dan, ja, dan stel ik het gewoon uit, dan doe ik het gewoon niet, dan heb ik hele toffe dingen liggen waarschijnlijk op beginnetjes of een ja. nou, refreintje hier, een daar ben ik wel een beetje aan het schrijven, maar ja, dan durf ik het gewoon niet verder uit te werken. Super raar werkte dat. Ja. Maar ik ben blij dat ik daar overheen ben. En dat het nu gewoon uh, aan de lopende band uh, gebeurt, ja. gelukkig. Uh, het het prijs je gelukkig dat je die, dat je die wal van, van angst en onzekerheid eigenlijk gesloopt hebt. Daar komt het in feite op neer. Absoluut, ja. Zeker weten. Oké. Okay. Uh, want over je muziek. Uh, want toen ik uh, dat hoorde, dan zit uh, een behoorlijke vleug R&B en soul zit erin. Au. Ja. Niet, dus een vleugje hiphop, maar meer soul en R&B zit er eigenlijk in. Klopt. Ja. Wat, wat trekt jou nou aan in, uh, in deze muziekstijl? Oeh, ja. Um, nou ja, ik ben ermee opgegroeid of zo. Ik was vroeger echt ontzettend fan van... Uh... Nou ja, eigenlijk van uh, old school rap muziek en ja. ook wat, wat toen een beetje in was. Ik had kaartjes voor uh, 50 Cent en G-Unit en zo en daar wilde ik dan naartoe. en nou ja, Daarnaast ook groot fan van bijvoorbeeld Alicia Keys en Erykah Badu heeft ook een hele grote rol gespeeld. Ja. En toen ik een beetje uit mijn rap fase kwam ging het meer de R&B kant op, dus de Aliyah... Um... Ja, uh, nou, wat ik al zei, Erica Badu, um, Oude Sokasiekers, dat is waar mijn vader ook veel naar luisterde. En heel veel bluesmuziek ook. Ja. Dus ik denk dat ik daar ook allemaal dingetjes van heb opgepikt. Maar ja, ik weet niet, dat is altijd wel um, het, het ding geweest wat me gewoon het meeste heeft, uh, heeft aangetrokken. En wat altijd is gebleven, waar ik altijd op terugviel. Ja, ja is, is jouw vader uh, ook uh, uh, muzikaal uh, geschoold of wat dan ook? Of, uh... um, ja, niet geschoold, maar hij heeft wel echt een super grote passie voor muziek. Ik ken niemand die zo. Enthousiast wordt als mijn vader. Mm -hmm. Zo is hij de grootste supporter die ik ken. Die zat altijd met een big smile vooraan. Dat is echt, nou, dat is echt geweldig. Maar hij, uh, ja ik weet niet, hij, uh, ik kan me gewoon altijd herinneren dat er altijd gewoon uh, muziek werd opgezet. En uh, ja, dan waren we altijd blij of zo. En hij wil dat het drummen worden en hij uh, zingt ook. En een grappig detail eigenlijk, we zijn samen ons eerste bandje begonnen. <laughs> dus ik ben samen met mijn vader, vader Het eerste bandje, ja, ja, ja absoluut. Dan deed hij een beetje gitaar, kon hij een paar akkoorden en ik ging dan zingen en dan ja. breidde dat zich uit. En dan uh, ging hij een beetje kagon spelen en zingen daarna, dat ging beter. Ja, ja dat was echt super cool. Het waren tijden hoor. Ja, is Singa nou uh, het eerste wat je gedaan hebt of heb je daarvoor nog iets uh, gedaan, maar niet onder de naam Singa? Um, ja, ik heb nog um, een projectje gehad dat heet Loose Air. Dat kwam ook uit Haarlem. Uh -huh. En dat heeft uh, eventjes bestaan. We hebben één single uitgebracht, wel een EP gemaakt, maar die hebben we uiteindelijk niet uitgebracht. Omdat het anders liep. Maar um, dat project heb ik nog wel gedaan. En daarnaast, ja, ben ik veel uh, bezig geweest met spelen. En veel in het cover circuit gezeten. En een beetje undercover geweest. <laughs> En nu, uh, ja, nu ben ik uh, toch wel echt voor mijn eigen project ja, uh, in 2019 heb je dus in de Zoet uh, gestaan. Hè? Dat, dat, dat uh, vertelde je net. Uh, maar What's the Worth? Dat is uh, de single uh, waar, we, uh, waar we nu uh, drie weken het uh, mee doen op dit moment. Mm -hmm. uh, heb je nog meer plannen? Absoluut, want, ik, ja, want ik denk zeker. niet dat het uh, bij deze single blijft als ik, uh, als ik jou nee. zou luisteren. Nee, absoluut niet. Nee, er liggen grote plannen. Dat, uh, nee hoor, ik, als we begonnen zijn, nu gaan we, gaan we door ook. Ja. Nee, ik heb samen met, uh, met uh, Raymond uh, Hubert, ben ik in de eerste lockdowns, dus nou ja, vorig jaar rond deze periode een beetje, uh, de studio ingedoken. En zijn we eigenlijk een soort van fulltime, maar gewoon gaan schrijven. Want ja, er was voor de rest toch niks te doen, dus dan ga je gewoon maar muziek maken. Kijk, is beter, beter voor... schrijven, ja. Ja, dat, dat, dat, ja, ja. Nou, absoluut, je ja. moet iets, hè. Dus ja. uh, dat hebben we toen gedaan en daar is wel een heel mooi... Uh, nou ja, hele mooie trek zijn eruit gekomen en daar hebben we een aantal van uitgekozen, verder uitgewerkt en die liggen nu op de plank als EP. Uh, Oké, okay, dus er komt wel wat aan. Jazeker, dit jaar komt de EP uit. Nou ja. zeg steeds, maar uh, echt waar. Nou ja, goed, we hoeven niet uit te leggen van een belangstelling. Want je bent al opgepikt door 3 voor 12 Noord-Holland in, in dat geval. En daar heb ik het ook vandaan. Want, uh, yeah. Ja. Ja, Ja. Is dat ook meteen dat je daar ook reacties op krijgt van mensen die dat artikel dan gelezen hebben? of... ...dan ineens gaan zoeken en kijken van wat is dat nou, dat singa? Ja, ik denk het wel. Ik, denk, ik zag het sowieso aan het uh, is dus elke keer wel, als je een single uitbrengt, dan bouw je natuurlijk iets op. Ik zit nog, ja, nog steeds in de beginfase, dus ik verwacht niet uh, per se dat het opeens uh, door grote stations of zo... ...of, of door heel veel superveel mensen in één keer wordt opgepikt. Want het is wel een soort van niche-markt wel... Mm -hmm. Um, maar ik merk wel dat het gewoon wel gestaagd groeit ofzo en daar ben ik echt super dankbaar voor, dat vind ik heel tof en bij iedere single bouw ik gewoon op en dan uh, uiteindelijk uh, gewoon uh, baby steps naar uh, werelddominatie en dan, uh, <laughs> ja, dan gaan we ervoor ja. Ja, ik, weet, ja. Ja, ik, ik, ik kijk hier even aan, maar... Uh... Ik zat gewoon helemaal te luisteren. Ik zat er helemaal in. Ja, Ik heb je om, hè. Ik heb je om. Ja, zeker. Ja. helemaal ja. goed. Ja, nou ja, goed. Ja, eh, nou, ja. Daar, gaat het, daar gaat het denk ik ook om, hè. Om iemand om te krijgen, toch? Ja, precies. <laughs> ja, je moet gewoon dromen. En uh, iedereen, iedereen die het uh, tof vindt en wil luisteren, nou, daar ben ik al hartstikke blij mee, hoor. Ja, uh, even over het liedje zelf. Uh, mm -hmm. uh, heb je iemand want, want schrijven van nummers? Uh, hoe gaat dat uh, bij jou? Um, nou, verschilt een beetje. Als ik, als ik hetzelfde doe, dan ga ik eigenlijk um, voornamelijk op zoek uh, binnen Logic en binnen Splice. Dat is een uh, sample, ja, een heel grote sample database. Daar staan heel veel samples in van allerlei nou ja, uh, uh, toetsen, dingen, um, drum, beats of zo, of sauntjes, van alles staat erin. En dan ga ik een beetje doorheen klikken en dan denk, ah dit is vet of zo. Of vet is sound of iets wat me triggert eigenlijk. Mm -hmm. Nou, dan gooi ik dat in Logic en dan probeer ik daar gewoon iets van een beat of een, uh, een soort opzetje van te maken. En als dat vet genoeg is, dan uh, ga ik daar ook verder schrijven. Of ik neem een melodie mee, dat kan ook. Of ik neem gewoon een melodie mee naar uh, Raymond toe, naar de producer. En gaan we hem daar uitwerken of zo. Ja, Dus ja. ja, het verschilt. Ja. Het is echt een vaste uh, techniek. Ja, als ik het zo beluister, dan komt eerst de muziek en dan schrijf je de teksten uh, later wel. Is dat uh, een ja, beetje ja, de werkwijze? Ja? Ja, Oké. Okay. Ja. Um, nou ja, goed, dan hebben we hebben al iets over het liedje. Zullen we het dan maar gewoon gaan draaien? Ja, superleuk. Nou, daar komt ie. What's the world? Let's <laughs> <Want> sing out. see the life we lived And I feel relief knowing that you and me, we buried it guns. I was a fool for you, but did what I had to do.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 Yeah stick around Van de band die uh, de demo-drop uh, heeft uh, gedaan bij de NH-pop. Different today met Tumbleweed. Uh, en daarvoor hadden we Singa, want even, zo moet ik het uitspreken. Ja, niet Singa. Singa. Singa. <laughs> singa. Uh, ja, denk maar aan de Chinees, zegt Eva, dan uh, komt het wel goed. <laughs> What's the worth? Wat vind je ervan eigenlijk van dat uh, nummer, What's the Worth? Ik vond het wel heel lekker klinken. Ja. ja. ja. Dus heb jij eigenlijk muzik muzikale voorkeur of niet? Uh, ik zit gewoon nog steeds een beetje in die pop-punk, punk-rock-fase. oud liefst. Oké, okay, oké. Okay. Uh, is, dan is dit niks uh, voor jou, denk ik. Een hè? Ja, Want, we ja. gaan het horen. kennen ken het uh, eigenlijk helemaal niet. Nee, uh, In een Droom uh, is, uh, is getipt door uh, Kirine Gijzen. Ook uh, verbonden aan 3 voor 12 Noord-Holland. En die zei, het uh, is Nederlandstalige Indie. Dus ja, dromerig, zeker. ben benieuwd. Ja,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 Nooit zo'n pijn gevoel.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 is crushing me, I'm choking on the thought that I'll never find a gust, are my lungs filled to the brim with dust, my head is aching for a break, I push to find the words even if it's only one, oh I will try to scrape along Dit uh, met Journey okay. en bovendien zij, uh, zijn ook even op uh, de raden geweest van NH Pop. En niet alleen dat, uh, ze hebben ook meegedaan aan uh, de Rob Agda Award. Uh, komt uit Alkmaar, leuk, leuk band, lijkt mij. Ja, zeker. Ja, ja want uh, er, zit, uh, er zit van alles en nog wat in. En uh, bovendien uh, waar ze mee spelen, dat uh, dat ze hebben een leuk gereedschap. ook. Ja, een kitaar, een dus een soort. Keyboard als een gitaar. Ja, ja dat maakt het wel heel, heel, heel speciaal, denk ik. Ja, het ziet er heel leuk uit. Ja, Daarvoor hoorde je waakhond met in een droom. En uh, jij zat te googlen en uh, nou, je kon ze bijna niet vinden, geloof ik. Nee, het was even zoeken. Als je zoekt op Wakond in een droom, je kan bij filmpjes van school TV en rare interviews <laughs> en zo. En over dromen. Wat dat dan betekent als je over een wakond droomt. Maar niet op de band. Nee. Nee, maar uh, ze bestaan wel. Uh, goed, deze gaan we draaien. Dat is uh, ook een band die een demo drop heeft uh, gedaan. En een Rob Agda woord uh, verhaal achter de naam heeft staan. Namelijk Noise met Torn Pictures. next move Dat, nou, je het zit erop. Helaas. Ja. Jammer. Ja. Uh, of we het een volgende keer uh, gaan redden, dat weten we niet. Want uh, er zit iets uh, aan te komen met een klok. Nou, oh, ik uh, hoop uh, het. Ja, maar goed, het, uh, helaas, uh, pinnakaas. De laatste is uh, van Dandelijn, Ook een uh, Noord-Hollandse groep, uiteindelijk. Ze komen uit uh, Vallendam, Schuine-Edam. En het uh, nummer is veelvuldig al hier uh, voorbij gekomen bij Alternative FM. Altijd goed als je nog uh, net iets meer dan twee minuten over hebt. En wat een nice surprise! Ik zou zeggen tot de volgende keer! Doei! doei. doei.